Goedemorgen, ik ben Dielke en Dit is het nieuws van NOS op 3. De vier oudste Ruiner-Wold beginnen een rechtszaak tegen hun vader. Twee jaar geleden werd in een boerderij in Drenthe het gezin ontdekt. De vader woonde jarenlang afgesloten van de wereld met zijn kinderen. De meesten kwamen nooit buiten en gingen niet naar school. Ook zeggen ze dat ze zijn mishandeld hun advocaat zat gisteren in het tv-programma op 1. Ja, het is natuurlijk ongelooflijk lastig. Aan de ene kant, hoe moet het zijn om je vader te moeten dagvaarden? Maar het kan gewoon niet dat dit zonder een rechterlijk oordeel voorbij gaat. Een strafzaak tegen hun vader stopte vorige maand omdat hij een slechte gezondheid heeft. Maar de vier oudste kinderen willen dus toch dat een rechter naar de zaak kijkt. In België wordt de boel na dit weekend weer wat versoepeld. De scholen mogen dan open en Belgen kunnen niet noodzakelijke tripjes maken. De week gaan de winkels daar weer helemaal open. En op 8 mei mogen er weer pintjes worden uitgedeeld op het terras. In de buurt van Dordrecht heeft een peperdure sportwagen gisteren een flinke klapper gemaakt. Volgens de politie knalde de witte Lamborghini tegen de vangrail... waarna de twee inzittenden er vandoor gingen. De auto is gehuurd. De huurders zijn nog niet teruggevonden. Metselaars in Amsterdam hebben de laatste stenen gelegd... van het Nationaal Holocaust Monument. Dat bestaat uit 102.000 stenen... met daarop de namen en geboortedata van alle slachtoffers. Het was een enorme klus, zegt de bedenker. Zes halve maand, zes metselaars, elke dag. En dan weet je over wat we praten, over de hoeveelheid. Dat is niet te geloven gewoon. Deze metselaar werd er af en toe emotioneel van. Ja, dan ga je ook wel op de namen letten en dan kijk je naar de leeftijden. Ja. Kinderen van een paar maanden oud, een jaar oud, twee jaar, drie jaar... Ja, dan ga je toch wel nadenken van, hé, hey, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Weet je wel? De allerlaatste steen werd gelegd door een vrouw die als kind de oorlog overleefde... omdat ze ondergedoken zat. Het weer hier en daar vriest het nog een beetje en kan het hagelen. Straks loopt de temperatuur op naar een graad of tien... en vanmiddag blijft het overal droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWW.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 when I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 You said you never needed me I wonder if you need me now So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 De schuld ligt niet bij mij, de schuld ligt niet bij mij. Ik ben maar een mens en ik doe wat ik kan, ik ben maar een mens en ik ben mijn man, dus leg het niet bij mij. De schuld ligt niet bij mij. Their eyes from the nights. Dit zijn de hoofdpunten van het RWS-journaal. Werkgevers en werknemers vragen om het verlengen van de coronasteunmaatregelen tot eind dit jaar. Schrijven vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW in een gezamenlijke brief aan informateur Cenk Willink. Vijftien bemanningsleden van een Nederlandse tanker die voor de kust van Afrika waren ontvoerd zijn weer vrij. De vijftien uit de Filipijnen, Rusland en twee Baltische staten werden een maand geleden overvallen in de buurt van Benin. En waarschijnlijk hebben ze vastgezeten in Nigeria. En een Canadees parlementslid moet door het stof na een videovergadering in zijn blootje. Volgens William Amos van de Liberal Party uit Quebec ging zijn camera per ongeluk aan toen hij na het joggen aan het omkleden was. Dit weer nog, eerst lokaal nog kans op een bui, maar in de loop van de dag droger en steeds meer zon. Het wordt vandaag ongeveer 10 graden.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 that I'm it...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 See any Yeah,